Dijken zijn daar verstevigd om, te, om ervoor te zorgen dat de stad niet overstroomt. In Duitsland moeten tienduizenden inwoners van dorpen en steden langs de Elbe hun huis uit. Duitse televisiezenders houden vanavond inzamelingsacties. De schade van de watersnood wordt geschat op miljarden euro's. Een oud medewerker van de CIA heeft bekendgemaakt dat hij degene is die informatie heeft gelekt over een Amerikaans spionageprogramma. De man van 29 vertelt zijn verhaal tegen de Britse krant The Guardian. Die krant bracht samen met The Washington Post naar buiten... dat Amerikaanse geheime diensten massaal informatie aftappen... van gebruikers van Google, Apple en Facebook. De klokkenluider verwacht dat hij door zijn bekendmaking... in grote problemen komt. Jong Oranje heeft zijn tweede wedstrijd op het EK voetbal... met 5-1 gewonnen van Rusland. Daarmee kan een plaats in de halve finales Jong Oranje... nauwelijks meer ontgaan.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 Langs de lijn met Jeroen Stophorst. En heel goedenavond. Rafael Nadal heeft voor de achtste keer Holland de Ros gewonnen. Nooit eerder won iemand acht keer een Grad Slam toernooi. In drie sets rekende Nadal af met zijn landgenoot David Ferrer. De opgooi is goed en de service is goed. Maar de return is voor de beest. Ah, oh, dat maakt niet af met zijn voorend. Hij maakt het af met zijn voorhand. En gestrekt tegen het greffel. Jong Oranje heeft ook zijn tweede wedstrijd op het EK gewonnen. Dit keer werd Rusland verslagen. Het werd 5-1 voor Jong Oranje. Boscoot is korpotgenoot na met Marco van Ginkel. Hij schakelt die. Die Die, daar kun je even uit. die moet hij uitschakelen. Hè? Hij gaat er overheen. Hij is nog gevaarlijk. Hij heeft, als hij de bal heeft, dan uh, geeft hij hem niet aan de tegenpartij. Dus dat is heel wat. Dus, uh, nee, ik ben er heel tevreden over. Daniel de Ridder is ook in Israël niet op de voetballen, maar op vakantie in zijn tweede vaderland. En die vakantie heeft hij nodig ook na een slecht seizoen bij Heerenveen. Hij liep een nek op. En dat gebeurde op een bijzondere manier. In principe kan ik iedereen uh, aanraden... als uh, ze gemanipuleerd worden in de nek- en ruggewervel... Niet de volgende ochtend kopbaloefeningen te doen. Ja, en er was Nederlands succes in het handbal, in het golf en bij het wielrennen. Kortom een bomvolle prachtige langs de lijn tot 11 uur. Ja, wielrenner Bauke Mollerman namelijk heeft een prachtig succes behaald in de ronde van Zwitserland. De renner van Blanco Pro Cycling won de tweede etappe. In de slotkilometer van de ingekorte etappe naar Kans, Montana. Achterhaalde hij Ryder Hesjedaal kom ons eerst over de streep. Solo dus. Het is de eerste zegen van Mollema sinds 2010. Destijds won hij een etappe in de ronde van Polen. En dit is André Koek, -Bauke. Goedenavond. Ja, zeker. Goedenavond. Ja, dit telt, hè? Ja, absoluut. Het is een hele belangrijke ronde natuurlijk. De ronde van Zwitserland en, uh, en ook pro wedstrijd En uh, ja, ik ben heel blij dat hij uh, ja, deze etappe heeft gewonnen vandaag. Vertel dus, uh, eens even. Ja, ja verliep hoe die etappe? Uh, nou, dat was een hele snelle etappe. werd inderdaad ingekort. Eerst uh, is vanuit de start zat er normaal een berg in. En die, uh, die is eruit gehaald omdat er gewoon uh, volle bak regen was vandaag. En uh, waarschijnlijk daar, uh, daar bovenop sneeuw. En ik geloof ook lawinegevaar. Ongelooflijk. Maar. Uh, ja, dus de eerste twee kilometer was nu nog maar 120 kilometer de rit en de eerste 100 was ook nog een deel naar beneden. Dus het ging eigenlijk heel snel. In twee uurtjes waren we aan de slot van de, van de laatste klim en vanaf daar uh, ja, was, was het aan mij, zeg maar. en uh, ja, De ploeg ploeg goed werk, werk verricht door uh, de voorsprong met uh, Rijder Hesje toch gewoon klein te houden. Die was uh, ja, al redelijk snel, uh, vroeger in de klim was hij uh, vertrokken. En gelukkig ja, kon ik hem uh, de, laatste, de laatste 500 meter inhalen. Ja, had je al voor tevoren bedacht van, hé, hey, dat is een klim die mij ligt? Uh, ja, zeker. Ik heb deze klim al wel vaker opgereden in de jaren. En in de ronde van Zwitserland en in de ronde van Romandie ook uh, een paar keer. En uh, pas hier twee jaar geleden op dezezelfde aankomst was ik al 50 geweest. En uh, ik had vanochtend toevallig nog uh, ja, de laatste... De laatste drie, vier kilometer van die etappe uh, nog even teruggezien om uh, ja, het geheugen wat op te frissen. Mm -hmm. En toen had ik, al, had ik al het idee van, ja, als, als ik me goed voel en, en de benen die, die laten toe, dan val ik op een kilometer voor de finish aan, eigenlijk. net na het uh, net na een stijl uh, stuk, een stuk van de klim. En dat, uh, ja, dat, uh, dat ging perfect. Ja, en dan zie je uh, Ryder Hesjedal en ja, toen was het voor jou erop en erover, viel hij stil of hoe ging dat? Ja, goed, hij reed natuurlijk al heel lang op, ja. op dus dan is het logisch dat hij niet meer uh, zo fris is. En uh, kijk, toen, toen ik vertrokken was eigenlijk uh, uit, uit die achtervolgende groep en, en ja, voelde dat ik niemand zeg maar, met me meekreeg, toen reed, reed hij er nog wel, wel vijf seconden voor, maar toen wist ik gewoon wel van, uh, ja, die ga ik in ieder geval wel pakken. En uh, ja, dan hoop je natuurlijk dat er niks uh, van achtermiddag terugkomt en dat uh, ja, gelukkig gebeurde dat niet. Dat is een lekker gevoel. Um... De, de, de, de tactiek is dus helemaal niet in de war gegooid door, door, die, door het inkorten van die etappe. Integendeel, het, het heeft je goed gedaan. Ja, zeker. Op zich denk ik niet dat dat uh, ook een veel verschil op, uh, had uitgemaakt. Nee. Die, die, die, ik geloof diezelfde berg zat, zat twee of drie jaar geleden ook eigenlijk in, in deze etappe. Dan had uh, hij er valt vanuit de start en toen reden we daar rustig omhoog. Mensen. Ja, van okay. de eerste, uh, ja is de eerste rit van zo'n ronde dan, dan, dat zijn dan niet echt gekoerst. Maar ik denk dat dat uh, niet het verschil maakt. Zeg, ik begrijp wel dat je uh, wat verkeerds hebt gedaan tijdens de etappe. Ja, dat klopt. Hoe zit dat? Een bidon aangenomen op een plek waar het niet mocht? Ja, dat was ja, stom. stom eigenlijk. De laatste 20 kilometer uh, mag je geen, uh, geen uh, drinken of eten meer aannemen van de auto. En uh, ja, onze verzorgers die stonden op een kilometer of elf voor de finish nog een keer uh, met bidons. En uh, hmm. ja goed, uh, bergop, dan, dan ja, maakt het natuurlijk niet echt heel veel uit uh, meer. Maar ja, het was stom, want tevoren uh, had ik nog met de ploegenlijn over gehad of het wel, wel zo'n goed idee was om daar te gaan staan. En, ja, zeker in Zwitserland, doen ze, uh, ja volgen ze vaak de regels wel, wel echt uh, streng. En in andere landen dan is dat, uh, ja, is dat wel wat losser vaak. En oh, okay. dan staan er nog uh, ja, heel die veel ploegen zelfs op zo'n plek. Die gok is dan bewust genomen dus door de ploeg? Nou ja, kijk, ja, de ploegleiding in ieder geval die ging er vanuit uh, dat het geen probleem was en dat het uh, ja, dat hmm. in ieder geval niet, niet verwacht staftijd te krijgen. Ja, dat is wel heel jammer natuurlijk, zeker voor het klassement. Ja, zeker. Je want je, je ja, het kost, kost je 20 seconden extra en daardoor nu uh, achtste in plaats van vijfde. 34 seconden achter de, de leider, Cameron Meyer. Ga, ga je ja. je mengen in de strijd, denk je? Uh, lukt dat je de, deze week? Ja, ik hoop het, ik hoop het. Kijk, er zijn nog sowieso twee, twee bergetappes te gaan. En uh, ja, de hele week is eigenlijk lastig, weinig echt ritjes En dan ook de laatste, laatste dag is nog een, nog een klimtijdrit. Dus uh, ja, dat, dat ligt me op zich goed. En uh, zeker ja, met de vorm die ik nu heb en uh, deze benen, dan uh, hoop ik nog wel wat te laten zien. En dan zou het mooi zijn als ik uh, ja, in ieder geval nog een stuk, een stuk kan stijgen. En nou, dan gaan wij je nog een keertje bellen. Bouke, dankjewel. Geniet van deze avond en uh, de felicitaties voor jou. Dankjewel. Bouke Mollema was dat, op jacht naar een nog mooie prestatie, ook in het algemeen klassement, daar bij de ronde van Zwitserland. De Grand Prix van Canada, uh, autorace, daar hebben we het nu over. Formule 1, die is gewonnen door de regerend wereldkampioen... Sebastian Vettel, Duitse leider van start tot finish... en dus zit hier Louis Dekker. Uh, Louis, uh, een dominante Vettel dus. Is dat nog verrassend? Je zou zeggen van niet, hè, want dat doet hij wel vaker. Yeah. En hij startte ook nog van pole position. Dus je zou zeggen, ach ja, dat, dat hing toch in de lucht. Maar ja, Canada heeft hij nog nooit gewonnen. Sterker nog, zijn ozo-dominante team Red Bull... heeft daar ook nog nooit gewonnen in Amerika, Canada. Stondhoog dus het is een nieuwe beleid. zege. Ja, die wilde hij nog even afvinken. <lacht> en dat is ook wel echt gelukt hoor. Want dominant, dat was hij zeker. Hij speelde met de concurrentie. Hij heeft voortdurend een gat gehad van 15, 20 seconden. Ik maak me sterk dat hij dat ook nog had kunnen verdubbelen. Maar dat was niet nodig. Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je concentratieproblemen... als het te makkelijk gaat. Dus hij heeft nog twee fouten gemaakt. Ook één keer kuste die de muur, zoals het zo mooi heet... maar dan wel met 280 km per uur. Dus dat moet je niet te vaak doen. Nee. ging net goed. Hij heeft ook nog een bocht gemist. Het kon allemaal. Het ging bijna vanzelf. Hij was al op titelkoers en zijn voorsprong is alleen maar groter geworden. Ja, want hij deelt dan ook ik, aan een uh, grote ticket aan zijn concurrenten. Ja, die concurrenten kunnen alleen maar uh, proberen de schade te beperken. Ja. En degene die dat het beste deed is Fernando Alonso. Zoals Alonso dat heel vaak doet. Hè. De Ferrari-coureur staat erom bekend dat als het net niet helemaal optimaal is allemaal... dan weet hij in ieder geval er nog het bijna optimale uit te halen. Uh, hij startte als zesde. Dat zag er heel moeilijk uit. Met Vettel 1, mm -hmm. Alonso 6... We hebben ook weinig uitvallers gehad. Uh, Alonso heeft zich naar voren gevochten, heeft veel inhaalmanoeuvres gepleegd. Heeft dat echt goed gedaan. Maar. Ja Positie 1, dat was echt een stap te ver. Dat zat er echt niet in. Dus Alonso haalt een optimaal resultaat, pakt die tweede plek... en houdt in ieder geval de kans op het kampioenschap daarmee ja. nog enigszins leven... na zeven van de 19 racers. Is, is, is toch wel leuk, Louis? Hè, die ja, want leen. het is wel ja. heel onvoorspelbaar en verrassend. Alleen, kijk, als Vettel wint, dan denk je al snel... oh, daar gaan we weer. Ja. En dat kon je ook merken aan het publiek. Hè. Die coureurs moeten na afloop van, van de race moeten ze op een podium... dan mm -hmm. wordt er met champagne gespoten... en dan moeten ze aan plein publiek vertellen hoe hun race was... En dan hoor je vanzelf voor wie het publiek enthousiast is. En bij Vettel gaat iedereen fluiten. Alsof hij ja. de nieuwe Schumacher is, dat is hij natuurlijk ook. Waarom heeft men een hekel aan Vettel? Omdat hij zo vaak wint. En omdat hij ook een beetje die, die, die arrogantie om zich heen heeft hangen. Is hij niet, zegt iedereen, maar hij straalt het wel een beetje uit. En hij wint heel erg vaak. En als Alonso dan als nummer twee even mag vertellen hoe zijn race was... dan begint iedereen te juichen. En dat is ook logisch als je kijkt naar de stand van het kampioenschap. Nee. Want ja, ja. het is leuker om het wat meer spannend te maken. En Alonso wil al heel lang wereldkampioen worden ja. in een Ferrari... En dat is nog steeds niet gelukt. Nee, maar weinig uh, respect de, dus voor de, <laughs> ja. voor de grote kampioen Vettel. Uh, Guido van der Garde rijdt ook rond in het Formule 1 circus. Hoe deed hij het vandaag? Dramatisch. Oh. Ja, dramatisch. En dat is eigenlijk het hele weekend zo geweest. Hij heeft uh, in de kwalificatie, in de trainingen voortdurend achteraan gebungeld. Had de snelheid niet. Nou goed, dan kun je nog zeggen probeer dan de zaak heel te houden en te finishen. Dat deed hij in het begin van het seizoen immers hartstikke goed. Ik bedoel, hij reed mee, hij hobbelde mee. Soms mm -hmm. liet hij leuke dingen zien, soms ging het wat minder. Maar hij maakte weinig grote fouten. Maar vandaag heeft hij twee kolossale blunders gemaakt. En uh, dan moet je je voorstellen, de race was al bijna halverwege. We hadden nog nul uitvallers. En dan uh, zit je er eigenlijk op te wachten. Wie gaat er als eerste een fout maken? Nou, helaas, dat was de Nederlander. En niet zomaar één... Als je langzaam bent, moet je in je spiegels kijken, want dan gaan ze met blauwe, blauwe vlaggen zwaaien dat je aan de kant moet. Mark Webber reed vierde op dat moment, komt achter van de garde, ziet een haarspel, denkt daar kan ik wel tussen van de garde gaat wel aan de kant en dan gebeurt er dit. Luister naar het commentaar van de BBC met onder meer oud coureur David Coulthard. And they're investigating Vandergarde for ignoring blue flags and uh, that incident that we saw with Webber was with the Caterham driver. Ja, yeah, it was uh, you know, I was just Clumsy, wasn't it, van? Ja. Yeah. So, Sutel has come into the pit now. Ja, clumsy. Laten we dat maar vertalen als knullig. Je kunt het ook een prutser noemen. Dat is misschien nog harder. Het zag er ongelooflijk knullig uit. Want als is de jij laatste rijd, die hij mist? ja, het is een, het is een beginnersfout, uh, zonder meer. Maar één die hij eigenlijk dit seizoen nog niet gemaakt heeft. En dat maakt het des te pijnlijk dat het nu uh, ook echt op deze manier gebeurt. Het was absoluut onnodig. Het wekte de indruk dat hij gewoon niet in zijn spiegel zat te oh. kijken. En hij tikt Webber, die echt op, uh, op, op, op jacht naar een podium was, uh, bijna helemaal van de baan. Er was schade aan de vleugel van Webber. Het was niet een klein tikje, het was echt uh, heavy stuff. Uh, dan denk je, kan een keer gebeuren. Hij krijgt een straf, stop and go penalty heet dat. Mm -hmm. Dan denk je, dan, hij heeft geleerd. Hij gaat vanaf nu in zijn spiegels kijken. En een ronde of vijf later gebeurt het nog een keer. Het slow in the getaway there Ben. Ja, yeah. yeah. amazing. Garrett, just a quick. Is there an issue here down into turn one? What's going on here between the? Somebody going very slowly. Yeah. It's one of the. Oh, it's Hulkenberg. Has there been contact? Look at the broken front wing on yeah. the Caterham there. That's Van der Garde again. En het was uh, Hulkenberg in de Salva. Het lijkt alsof er een contact had. De andere Salva gaat daar. Ja, van der garde again. En je hoort het een beetje aan de toon van de commentatoren. En bij het eerste incident zei David Koolhart de ervaren de oud-coureur al van... clumsy, clumsy, dat staat al niet lekker. En dan een paar minuten later nog een keer... en weer zat van der garde fout. Want als er een snelle coureur achter je zit... dan moet je jezelf... Gewoon aan de kant zien te krijgen. Ook als dat moeilijk is met 300 km per uur. Je moet daar niet zijn. Uh, nu was Hulken, Hulkenberg het slachtoffer. Ook die was sneller. En uh, ja, Van der Garde die zal deze mm. race denk ik maar heel snel, ja. heel snel moeten vergeten. Hij heeft ook nog niet getwitterd. Meestal doet hij dat na afloop meteen. Dan zegt hij ook als het tegen zat. Nou ja, morgen weer een dag. Maar die zit even in een dalletje. Uh, dit is denk ik uh, met afstand het slechtste ja. moment van zijn Formule ja. 1 carrière. En wat gebeurt ja. er dan? Want hij maakt fouten. Dan word je gestraft neem ik aan. Maar ja, ja. ja. Ja, een, een, een stoppenalty heeft van hem niet zoveel zin. Nou, hij heeft zijn eerste straf tijdens de race al, ge al gehad. Daar is hij vanaf. Maar de tweede incident hangt nog boven zijn hoofd. Dat is under investigation op dit moment. Want de race is net een half uur voorbij. En natuurlijk gaat het eerst om wie heeft gewonnen. Wie is de tweede, wie is de derde. Mm -hmm. De derde was Lewis Hamilton trouwens. Helemaal nog niet gezegd. Maar uh, Van de Garde die bungelt dan ook in het belang een beetje onderaan dat lijstje. Daar gaan ze het absoluut over hebben. Maar wat moet je die jongen nou voor straf geven? Je kunt moeilijk zeggen volgende race vijf plekken naar achteren. Want het is al een team. Ja. Dus Hij start altijd achteraan. Dus het zal wel een vingertje worden. Of een straf, een geldstraf. Ik weet het niet, maar hij staat er nee. niet lekker op hoor. Vandaag. Ook niet bij zijn collega's natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. Goed, uh, tot slot nog even. De stand in het kampioenschap nu. Ja, Vettel bovenaan? Ja, dat... en, en, en ook stevig ook hoor. Vettel kan uitvallen de volgende race. En dan mag Alonso winnen en dan is Alonso nog steeds de nummer 2 in het kampioenschap. Dat zegt alles. 132 punten voor Vettel. 96 voor Alonso. Pak de tweede plek in het kampioenschap. Omdat Raikkonen vandaag helemaal nergens was... werd wel negende voor de 24ste keer op rij in de punten... Maar 88 punten, stevige achterstand, derde plek in het kampioenschap. Alonso is de uitdager en Vettel is bijna al niet meer te pakken. Louis Dekker, dankjewel Louis Dekker over de Formule 1 race daar in Canada. Golfer Joost Luiten heeft het toernooi van het Oostenrijkse Atzenbroek op zijn naam geschreven. Hij gaf zijn leidende positie op het toernooi niet meer uit handen. Door een afsluitende ronde van 71, één onder par, kwam zijn leidende positie ook helemaal niet meer in gevaar zelfs. Het is de tweede titel van Luiten op de Europese Tour. Eerder won die in 2011 in Maleisië. En nu een telefoon. Joost, goedenavond te gefeliciteerd. Goedenavond, dankjewel. dankjewel. Ja, is het groot feest in Oostenrijk? Uh, nou, het was wel een gekke huis, toen ik van de baan afkwam met uh, alle media en alle pers. Maar uh, ik zit nu op het vliegtuig uh, te wachten naar huis toe. Oh, dus het, het, het feest moet je echt voor jezelf uh, vieren met een, uh, een glaas champagne in het vliegtuig. Nou, vanavond als ik thuis kom, dan, uh, dan zal het uh, echt wel uh, gevierd gaan worden. Dan maak je me niet druk. Nee, heel goed. Uh, het hele toernooi was je goed. Heel constant gespeeld. Uh, hoe heb je de vorm kunnen vasthouden? Uh, nou, ik had, ik, eigenlijk vandaag uh, had ik drie slagen voorsprong op de rest. Dus ik hoefde eigenlijk uh, geen bijzondere dingen te doen. Dat wist ik van tevoren. En uh, laat die andere jongens achter me maar, uh, maar aanvallen. Ja, en dan zie ik in de baan wel uh, ja, wat er gebeurt. En of ik zelf ook uh, weer beurders moet gaan maken. Of dat ik wat verdedigend kon, uh, kon blijven spelen. En het tweede was het geval dat ik eigenlijk wat verdedigend kon blijven spelen omdat ik aan de leiding bleef. En uh, ja, op, op, op het eind heb ik het gewoon heel rustig en, en solide ja. uitgespeeld. Maar is dat niet gevaarlijk, verdedigend spelen? Als het dan even misgaat, ja, hang ja, je als, als je aanvallend gaat spelen en je maakt één of twee fouten, dan hang je ook. Dus uh, in het begin heb ik hun uh, de kans gegeven om het aan te vallen en dat hebben ze niet gedaan. En uh, ja, dan, uh, dan kan ik het daarna rustig uh, afmaken. Ja. Terwijl als ik was gaan aanvallen en ik maak zelf één of twee fouten, ja, dan kan je het ook zomaar weggeven. Je begon wel een beetje shaky, hè, geloof ik, met een bogey. Ja, ik had een drieput op de, op de eerste. Maar gelukkig kwam ik op twee gelijk terug met een, met een hele goede birdie. En uh, vanaf toen uh, waren eigenlijk de zenuwen weg. En, uh, en was ik, uh, zat ik wat beter in het spel eigenlijk. Ja, heb je, heb je wel, ik kan me zo voorstellen, heb je er wel last van gehad, van zenuwen? Want ja, je we, je drie dagen lang, je, je doet het goed, je staat bovenaan. Dan begin je zo'n dag, dan denk je, ja, Duurlijk. vandaag moet het gebeuren. Ja, tuurlijk, dat, dat weet je van tevoren en dat maakt het ook zo moeilijk. Uh, ik moest pas om, om één uur s middag starten, dus de hele dag uh, zie je eigenlijk te wachten om, om te gaan spelen. En uh, ja, dan schieten er allerlei dingen door je hoofd en, uh, ja, en dat zorgt natuurlijk gewoon voor spanning. En uh, dat hoort erbij, dat is ook niet erg, alleen daar moet je dan uh, mee omleren gaan. En uh, ja, dat, uh, dat heb ik gelukkig vandaag uh, heb ik toch goed gedaan. Ja, we hadden je van de week ook aan de lijn, hè? Toen had je... Uh, stond je bovenaan en zei je ook... Van, ja, twee jaar geleden stond ik ook bovenaan bij dit toernooi. Gaf je je leidende positie weg op het laatste moment. Heeft dat nog door je hoofd gespookt vandaag? Of helemaal niet? Nee, nee eigenlijk toen ik, uh, als je aan het spelen bent, dan ben je daar niet meer mee bezig. Uh, dat is meer uh, als je achteraf uh, of voor een ronde nadenkt over bepaalde holes. Dan weet je nog precies wat je een paar jaar geleden daar hebt gedaan. Maar als je eenmaal aan het spelen bent, dan ben je daar helemaal niet meer mee bezig. En dan ben je zo gefocust op, uh, op hetgeen wat je op dat moment moet doen. En dan, uh, dan, uh, ja. dan weet je dat soort dingen niet meer. Wanneer had je hem in de tas? Wanneer dacht je? Ik heb hem. Nou, toen ik een birdie maakte op de zestiende... Ja. toen uh, ging ik drie slagen los van de rest. En uh, ja, toen wist ik uh, dat als ik geen gekke dingen meer zou doen... dat ik, uh, ja, dat ik hem uh, binnen zou slepen. En uh, ja, ik maakte geen goede par op 17 en 18. En uh, ja, dan win je met twee slagen. Ja, um, toen gaf je uh, de, dus de leiding uit handen. Wat is dan het verschil geweest? Is dat ook ervaring? Ja, dat is wel een stukje ervaring ook. Uh, maar ook, ook een stukje vorm van de week. Uh, ik bedoel... Uh, je hebt soms er ook uh, hier en daar een gelukje nodig. En uh, ja, vorige keer toen ik hier speelde, had ik, kwam ik één slag tekort. Ja, en nu hou je er twee over. En uh, ik denk wel absoluut dat, dat ervaring daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Ja, je tweede zegen. Wat is nou het volgende doel? Waar, waar, waar ga je spelen? Uh, ik speel uh, niet komende week, maar twee week erop in Duitsland. Uh, dat is mijn eerste komende toernooi. Uh, ik hou eigenlijk een beetje het schema aan wat ik uh, al voor mezelf had gepland en ik zal misschien nu ik heb gewonnen hier en daar een aanpassing doen, maar ik denk dat ik het grotendeels zo hou als het was. Oké, okay. nou uh, dan komt die volgende zegen vast ook alweer. weer. kopen. Oké, okay. Joost, dank je wel. Bedankt. Joost Luiten was dat vanuit Oostenrijk dan tennis Rafael Nadal heeft voor de achtste keer het toernooi van Roland Garros gewonnen. De Spanjaard versloeg in de finale zijn landgenoot David Ferrer. In drie sets en daarmee brak Nadal een record. Want in het professionele tijdperk won een tennisser nog nooit. achtmaal maal hetzelfde Grand slam toernooi. Nadal, die de trofee uit de handen kreeg van topsprinter Usain Bolt... kon het na afloop dan ook nauwelijks geloven. Well, Hier zijn we vandaag, na veel werk, sinds ik een kind was. En na een grote support van sponsors from uh, from family from uh, coach tony and the rest of the coaches that was with me during all my career uh, physical performance uh, performance uh, titin rafael my mom my my physio without without him during this this period of time we're going to be well he was with me during all these all these moments and uh, he's a very important important person for me you know and uh, i never i never realized that, that something like this will will be able to make happen but you know here we are and i just can say thank you very much to the life to give me this opportunity. Rafael Nadal, ik heb hier nooit van durven dromen, want ik heb een moeilijke tijd gehad. Zonder mijn familie, mijn team, mijn coach Antony en mijn fysio had ik hier nooit gestaan. We praten er verder over met Mark Brasser. Mark, goedenavond. Goedenavond Jeroen. Uh, hoe is het nou eigenlijk mogelijk hè, dat Nadal er zeven maanden uit is? Terugkomt, het ene toernooi naar en het andere wint en dan even de bekroning Roland Garros. Tja, hoe is het mogelijk? Ja, nou ja, goed, kijk, ja, de, de basis is er natuurlijk. En dat geeft hij zelf ook al aan van jongs af aan. He, de, dus de basis is er. Um, hij heeft natuurlijk, hij wilde eigenlijk al, dat, dat zijn we een beetje vergeten, hij wilde natuurlijk eigenlijk de Australian Open al gaan spelen. Toen had hij iets van een virusinfectie. Maar daar was hij eigenlijk al in voorbereiding op de Australian Open. Dus wij zeggen wel dat ja, hij is half februari inderdaad teruggekomen van die, van die blessure. Dat, dat is ook zo. Maar hij was al langer fit, was, hij weer, uh, was hij weer in training. Ja, het wel een, een, een, een maag-infectie. Uh, of een, of, een, of een darminfectie of zo, waardoor Australian Open niet doorging. Maar hij was inderdaad al langer bezig. Ja, en eigenlijk, eh, als je ziet, toen hij in februari terugkwam... daar heeft het kamp Nadal eh, bij monden van, van oom Tony... nooit een geheim van gemaakt. Er was eigenlijk maar één doel eh, vanaf februari. En dat was Roland Garros. Het is denk ik allemaal beter gegaan en sneller gegaan... dan dat ze hadden durven dromen. Maar de focus heeft altijd vanaf februari heeft op Roland Garros gelegen. Daar moesten ze pieken. En al die toernooien in die Zuid-Amerika, waar hij drie toernooien heeft gespeeld. Toen even een uitstapje naar Amerika. Hardcourt, Indian Wells. Nou, en toen vier eh, toernooien tijdens het Europese gravelseizoen. Ja, hij is toch met zeven graveltoernooien in, in, in zijn benen uh, is hij naar, naar Parijs gekomen. Heel veel wedstrijden gespeeld. Heel veel overwinningen geboekt. Wat hem natuurlijk dat zelfvertrouwen gegeven heeft. Gecombineerd met die enorme basis, die vechtlust. Het hele team wat er omheen zit. Hij bedankt zijn fysio. Nou, die mag je zeker bedanken. Ja. Ja, en, en dat alles bij elkaar ja, maakt hem een onwaarschijnlijk. Waarschijnlijk groot kampioen. Hij eh, wint vandaag van Ferrer zijn loongenoten drie sets. Ja, dan denk je, dan heeft hij het vast niet heel erg zwaar gehad. Of wel? Nou, de, de, de stand 3-2-3 uh, doet vermoeden dat het, dat het inderdaad uh, makkelijk ging. Het, het was wel een, een, een vrij lange partij hoor. Normaal als je zo'n stand ziet en je kijkt naar de tijd, dan is er meestal iets van anderhalf uur gespeeld. Nou, dit was wel veel langer. Dit ging uh, over de twee uur heen. Dus dat geeft wel aan dat uh, de, de games en de rallies wel lang waren. Uh, makkelijk heeft hij het niet gehad. Hij is ook niet echt in de problemen geweest. En dat kwam ook wel een beetje omdat, hij, ja, omdat Ferrer zijn kansen die hij kreeg... dat waren er niet heel veel, maar hij had kleine kansjes. Ja. Niet om de wedstrijd te winnen, maar wel om terug te komen... bijvoorbeeld in de wedstrijd, om de druk op Nadal toch weer een beetje op te voeren. Ja, die kansjes benutten Ferrer niet. Of je moet zeggen dat Nadal hem niet de kans gaf ja. om die uh, momenten te pakken. Had jij uh, hem toch meer kansen gegeven, Ferrer, vooraf? Uh, zou je zeggen, hij heeft nee, geen, ik... geen set verloren. Had je niet wat meer van nee, hem verwacht? Heeft... Nee, ik had niet heel veel meer van hem verwacht. Dit is het spel wat hij kan spelen en op zich speelt hij dat, speelde hij dat goed. Als die machine eenmaal gaat draaien bij hem, dan, uh, dan kan hij veel, maar hij kan één ding heel goed. En dat is in dat ritme spelen en, en gebruik maken van zijn fysiek en dat loopwerk en zijn tegenstander uh, proberen te slopen, zeg maar, links-rechts en dan te scoren. Ja, als je van Nadal die mogelijkheid niet krijgt, want Nadal geeft je die mogelijkheid gewoon niet om in dat ritme te komen, om de rallies te domineren, om he, van links naar rechts, nou, dat stuurde niet Nadal dan wel. Maar ja, Nadal heeft natuurlijk ook nog eens alles. Alles komt drie, vier, vijf, zes, zeven keer terug. Ja, we hebben het vorig jaar gezien in de halve finale was een beetje een, maar dat was een nog makkelijkere overwinning van, de, van Nadal. Ik heb die wedstrijd toen live gezien in, in Parijs. Toen ook speelde Ferrer hartstikke goed in aanloop naar de halve finale was het toen. Ja, en dan komt hij in de halve finale tegenover Nadal en dan lijkt het opeens alsof hij er niks meer van kan. En dat is natuurlijk wel de verdienste van Nadal met die zware topspinballen van hem, met dat spel, met dat, die enorme werklust, al die ballen die hij haalt zo. Ja, hij, hij demotiveert een tegenstander ja. en, en haalt ook een te zorgt ook dat een tegenstander niet in een ritme komt. En dat is natuurlijk in het spel van Ferrer nogmaals heel belangrijk. Ja, hoe dan ook. Uh, uh, de, de finale eigenlijk werd dus afgelopen vrijdag gespeeld. Hè? De wedstrijd tussen ja, nou, en Jokkevins. Ja, ja, ja, dat, dat, ja, dat wisten we bij de loting. Dat, dat, dat, dat was zo. Nou, jammer Ik, hè. Ja, en het is jammer aan de andere kant, Jeroen. Weet je, wees blij dat hij gespeeld is, die wedstrijd. En dat we ervan hebben kunnen genieten. En uh, het had ook zo kunnen zijn, dat, door wat voor reden... dat ze elkaar niet in de halve finale waren tegengekomen. Of een van de twee verloren had. Blessures, weet ik het allemaal wat. Ze hebben gelukkig tegen elkaar gespeeld. Tuurlijk was het mooier geweest als uh, finale. Dat zal Djokovic zeker nu met het een beetje ja, regenachtige uh, weer. Hè, dit was wel het weer geweest voor Djokovic om, om, uh, om van Nadal te winnen. Hè. Nadal, die, hè, dat hebben we vrijdag gezien, houdt van de warmte en... De een ellebaan daardoor. Nou, dit is meer, was meer in het voordeel van Djokovic geweest. Maar nogmaals, laten we blij zijn dat we vrijdag inderdaad die wedstrijd hebben gezien. Misschien dat de organisatie zich wel achter, ze, achter de oren krapt. Er is natuurlijk veel gezegd over dat plaatsingssysteem. Hè. Nadal, niet de nummer 1 of 2 van de wereld. Nou, je had hem misschien op basis van zijn resultaat op Graffel ja, dus, wel 1 of 2 kunnen Net Zoals bij Wimbledon wel gebeurt, hè? Die ja, doen nee, precies, ja, precies. Dus de organisatie heeft het voor een deel aan zichzelf te wijten. Ze, ze volgen nu de wereldranglijst. Ze zouden ook kunnen zeggen: nee, we zetten Nadal op 2. Net zoals dat bij Wimbledon gebeurt, inderdaad. Want hij is hier. De, de grootste gravelspeler speler die we hebben, hebben ze niet gedaan. Ja, en dan loop je de kans, en dat is dus gebeurd... Ja, dat ze een ronde te vroeg tegen elkaar aanlopen. Ja, veel records breekt hij. Eh, Rafa van der Dal. Hij staat nu eh, op twaalf Grand slam titels Acht keer Parijs, twee koeien, één keer de op Sweden Open, één keer US Open. Um, ja, ja, verwacht jij, komt daar nog meer bij? O, of wordt het echt vooral een, iemand die blijft domineren op Gravel? Nee, je noemt het net het rijtje op. Hij heeft twee keer Wimbledon gewonnen. Dus waarom zou hij het niet een derde keer kunnen winnen? Hij heeft de Australian Open gewonnen. De US Open gewonnen. Weliswaar allebei maar één keer. Maar de grootste zorg is eigenlijk natuurlijk toch het lichaam, de knieën. Dat is de grootste zorg. En als dat goed gaat, dan kan hij nog wel wat jaren mee. Hij is ook wel een beetje zijn accent aan het verleggen. hoor, gaat ietsje minder spelen. Zoekt zijn toernooien ook wel een beetje uit. Hij moet die knie ook af en toe. In het seizoen moet hij gewoon ook gas terugnemen. Hij kan niet meer zoals vroeger volle bak het hele jaar doorspelen. Dat kan gewoon niet meer. Als hij zijn rust inbouwt en als hij dat goed uitstippelt. En ik ben ervan overtuigd dat met het team met oom Tony en Carlos Costa. Die er nog bij zit die zijn management ervaren. Eh, oudspeler, ja, Dat die precies weten waar, waar de pieken en de dalen eh, de, gaan liggen in een seizoen. Ja, En dan kunnen daar zeker nog Grand Slam titels bij komen. Het is natuurlijk een allrounder. Hij heeft het laten zien. Hij heeft zijn career slam Heeft hij binnen. Alle Grand Slam toernooi al een keer gewonnen. Tuurlijk zal Roland Garros en Gravel altijd zijn best ondergrond blijven, dat natuurlijk, dat, dat staat buiten kijf. Maar hij kan het ook op de on andere ondergronden. Ja, goed, Mark. Uh, het toernooi zit erop. Uh, we hebben ervan genoten, uh, van, van, van veel mooie partijen. Uh, Overal, wat blijft je dan het meeste bij? Wat mij, mij het meest bij blijft, en dat, dat gaat niet snel van mijn netvlies... dat is de, de, de, de intense uh, lach, het intense geluk... Van Rafael Nadal na afloop van zijn overwinning op Novak Djokovic. Ik heb Nadal veel gezien. Ik heb hem veel zien winnen. Ik, ik, ik, ik, ik heb iets gezien bij hem. Het was een soort, ja, jongensachtige ogen, uh, ja. intense, ja, in, in zijn gezicht. Zijn hele manier, er kwam een lach op zijn gezicht. Het, het was een, nou ja, ik, ik heb zitten bedenken van, ja, waar lijkt het op misschien een, een klein kind wat voor het eerst een grote fiets krijgt of zo? weet je zoiets. <laughs> er, er zat iets. Hè? En dan te bedenken dat het, dat het inderdaad nog maar de halve finale, er zat opluchting in, er zat intens genoeg. Geluk zat erin. Het, dat is voor mij, als je vraagt inderdaad, wat was Roland Garros 2013? He, uh, Nadal, die terugkomt inderdaad met dat allemaal in je achterhoofd. Uh, getwijfeld werd er aan zijn carrière. Komt hij terug? Nou, hij komt terug. En dan pakt hij voor de achtste keer de titel. Maar daarvoor dan, dat hij wint van Novak Djokovic. Dat moment en, en ja, die gelukzalige lach. Ja, die zal ik niet snel vergeten. Oké, okay, Mark. Dankjewel. Mark Brasser over Roland Garros 2013. De Nederlandse handballers. Die gaan naar het wereldkampioenschap. Dat toernooi wordt gehouden in december in Servië. Oranje heeft zich voor het toernooi geplaatst door een sensationele overwinning op Rusland. In Rostov, nadat er vorige week was verloren met één punt verschil. In Rostov werd het thuisland op een 33-21 vernedering getrakteerd. En dus nu aan de telefoon Daniek Snelder, de cirkelspeelser van Nederland. Daniek, goedenavond en gefeliciteerd. Bedankt. Goeie avond. Een, een sensationele zegen, hoe hebben jullie dat geflikt? Um, ja, sensationeel, dat was het zeker. Um, hoe hebben we het geflikt? Nou, ik denk vooral um, gewoon net het hele team, echt als team een prestatie neergezet. Vooral in de dekking, keihard geknokt voor iedere mogelijke kans. En aanvallend gewoon de puntjes gepakt. Maar uh, ik denk dat het belangrijkste van deze overwinning is, is dat we het echt als team hebben gedaan. Ja, in het laatste kwartier, jullie liepen er helemaal overeen, hè? Ja, ja, ik denk zij een beetje in, in shock waren van wat gebeurt hier nou? Uh, hoe kan het zijn dat Nederland zo goed is? Want ik denk niet dat we kunnen zeggen dat zij geen goede dag hebben gespeeld uh, gehad, maar wij hebben hun gewoon overklast. Dus uh, ja, zij waren daar uh, een beetje uit hun doen en hebben de laatste tien minuten eigenlijk helemaal uh, ja hoofd in zand en wisten niet meer wat ze moesten doen tegen ons om uh, überhaupt nog een doelpunt te maken. Dus ja. Uh, ja. Vertel eens even die wedstrijd. Vorige week liep het natuurlijk totaal anders. Hadden jullie een, een mooie voorsprong. Dat gaven jullie weg. Jullie stortten echt als het ware helemaal in in die tweede helft. Ja. Uh, wat is er dan anders vandaag, notabene, in Rusland? Uh, nou, ik denk dat we vorige week ook een hele goede eerste helft hebben gehad. En uh, daar hebben we ook gezien van uh, zolang onze dekking loopt... ...dan uh, hebben we gewoon een goede kans. We zijn eigenlijk de betere ploeg. En uh, vandaag hebben we gewoon uh, 60 minuten die dekking neer kunnen zetten. En dan merk je gewoon dat de tegenstander onzeker wordt. En dat zijn niet meer weten wat ze moeten doen om uh, doelpunten te maken. En uh, we, hebben, we hebben het er natuurlijk over gehad de afgelopen week binnen het vloeg. Van hoe kan het nou dat het verschil tussen de eerste en de tweede helft zo groot is. En uh, wat moeten we eraan doen om dat te veranderen volgende week. Maar we hebben het met elkaar over gehad en dat waren niet uh, ja, super... Uh, Veranderingen die dan, laat maar zeggen, in de rust worden verteld, maar van elkaar scherp houden en meer nadruk op wat er goed ging en niet te veel naar de negatieve dingen kijken. En uh, dat hebben we nu gedaan in de rust en uh, we zijn eigenlijk gewoon zo doorgegaan. of eigenlijk nog beter gespeeld in de tweede helft, dan dat we de eerste het, helft hebben gedaan. Was het lastig, want vorige week speel je dus goed, maar verlies je wel? Was dat uh, kon, ja. je, kon je dat verkroppen, zou ik maar zeggen? Ja, aan de ene kant had je natuurlijk het gevoel van, oh shit, hoe, uh, hoe kunnen we dat nu uit de handen geven eigenlijk? Maar aan de andere kant hadden we wel na vorige week allemaal het gevoel van, ja, we zijn gewoon beter als de Russen. We kunnen dat gewoon pakken. We moeten alleen ons, uh, ja, ons niveau 60 minuten volhouden. Dus aan de ene kant was er hoop en aan de andere kant was er natuurlijk ook wel een beetje teleurstelling van vorige week. Ja, hoe kom je dan dat veld in? Want uh, voelde jij bij hun ook wel zoiets van, nou goed, wij moeten het hier gewoon alleen nog maar even afmaken? Of was dat niet het geval? Uh, nee, dat denk ik niet. Uh, want uh, Het begon heel, uh, ja, heel spannend en uh, je merkt ook echt dat we aan elkaar gewaagd waren in de eerste helft. We uh, gingen eigenlijk heel hele tijd gelijk op, zij voor, wij voor en dan met de rust van één of twee doelpunten verschil. Dus uh, dat was eigenlijk heel spannend en je merkte ook echt dat, uh, ja, dat we beide heel erg gebrand waren om te gaan winnen. En uh, ja, op de een of andere manier hebben ze dat in de tweede helft helemaal niet meer door kunnen zetten. Ze dus kwamen er maar niet doorheen. Want Rusland is wel een land, daar moeten we wel over nadenken. Dat het eigenlijk al heel veel doelpunten maakt. Makkelijk doelpunten maakt. En uh, ja, dat lukte vandaag dus niet. En daar zijn ze denk ik onzeker over geworden. Hè? En uh, ja, zo hebben wij onze slag kunnen slaan. Ja, je hebt het al gezegd, de kracht van het team is toch eigenlijk dat jullie voor elkaar door het vuur gaan en, en, en, en iedereen iets ja. gunnen. Ja, eh, vandaag als er één voorbij werd gelopen, dan waren er altijd wel twee wijzen die dan nog een keer uh, ja, opvingen. En het was zo compact allemaal. Iedereen ging, zo... we bewogen zoveel in de dekking en dat was ja. wel echt het, uh, ja, ons wapen vandaag. Hoe komt dat, dat het zo goed klikt dan tussen jullie? Want dat moet dan haast wel. Is dat, is dat coach, is dat, uh, dat dat jullie bijna vriendinnen zijn of hoe werkt dat? Nou, ik denk dat het een combinatie is van allerlei factoren. We waren nu uh, al drie weken bij elkaar, dus je hebt er al drie weken met elkaar ook kunnen trainen. En ook erover kunnen praten samen, van wat denken we nou dat het goed is, wat ligt ons het beste, uh, wie heb ik naast me staan, wat kan die het beste en wat kan ik dan het beste doen, hoe reageren we op elkaar. Dus ik denk dat dat uh, wel heel erg met het, daarmee te, doen had, te maken had. Van, ja, uh, we zijn al zo lang bij elkaar, dus je weet een beetje van elkaar wie wat graag doet. En uh, ja, ik denk uh, ook natuurlijk met de coaching, die weet natuurlijk ook hoe het dan het beste loopt. Dus ik denk de combinatie van al die dingen samen was. Ja, en ja, dan, dan kan je alweer gaan nadenken over de volgende stap, dat WK natuurlijk, december in Servië. Uh, kan, ja. je, kan je daar ook echt meedoen, denk je? Nou ja, uh, we moeten eerst even afwachten natuurlijk op de loting. Ehm... Um, ik geloof dat het volgende week zaterdag uh, de loting is en dan uh, ja als je dat weet dan kan je pas echt gaan kijken oké okay, is het een goede groep voor ons hebben we daar kansen want dus na de als je de groep goed doorkomt, dan heb je altijd kans op een uh, op een medaille zelfs dus um, ja we moeten even afwachten op de groep of die, die andere landen ons liggen en uh, maar ja zoals wij vandaag spelen ...kunnen we sowieso een hele hoop bereiken, want er zijn heel veel teams waar wij het heel erg lastig voor kunnen gaan maken. Ja, uh, dat is van later zorg. Nu genieten natuurlijk. Feestje uh, ja. vanavond in het vliegtuig, uh, morgen. Hoe gaat het uh, gebeuren? Uh, nou, we zitten nu allemaal in een restaurant en een uh, hapje gegeten. En uh, vanavond denk ik dat er nog wel een mooi feestje wordt gevierd. En morgenmiddag rond een uur of één uh, gaan we dan terug naar Nederland. En uh, ik geloof dat we rond een uur of zeven, acht dan in Nederland aankomen en dan uh, is het feestje eigenlijk voorbij en dan heeft iedereen vakantie. Wat een heerlijk gevoel, hè? Ja, dat is echt prachtig. Ja, fantastisch. Het ja, is wel echt een goed gevoel uh, om zo uh, je seizoen te eindigen en uh, we hebben zo vaak het net niet verhaal gehad, dat het nu eindelijk gewoon is keihard, we hebben het gewoon gedaan en hoe. En dat is wel een heel goed gevoel. Ja, want Rusland is er voor het eerst in 40 jaar niet bij op een WK. En prestatie van formaat werden van genoten. Daniek Snelder, dankjewel. Hartstikke bedankt. Ja, Danique Snelder. Op naar het uh, WK. Dat is dus in december in Servië, de handbalsers. Mooie prestatie, ook uh, trouwens, van de voetballers van Jong Oranje. Ze liggen op schema voor een plek in de halve finales van het uh, EK in Israël. De ploeg van uh, Bonskorspor Korpot... Won ook zijn tweede groepswedstrijd. Het werd 5-1 maar liefst tegen Rusland. En daardoor kan Jong Oranje in de halve, pla halve finale plaats nauwelijks meer ontgaan. Voor Jong Oranje scoorden Wijnaldum, Luc de Jong, Ole John. En de invallers Danny Hoessen en Leroy Ver. Cor Pot was uh, tevreden. En natuurlijk ook Leroy Ver. Joep Schreuder vroeg aan uh, Luc de Jong. die de tweede Oranje-treffer maakte. hoe belangrijk het is voor een spits om te scoren. Ja, het is heerlijk Ik uh, denk als de spits zijn dat je een goal maakt. Uh. De Spits zeggen zelf, die je wordt afgekeken op je doelpunt. En, uh, ja, ik gaf ook twee assists vandaag, dus dat is ook lekker. Hoe anders vond jij deze wedstrijd dan de 3-2 tegen Duitsland? Nou, hoe anders? Uh, het, uh, ik denk, het ja. was, de eerste helft uh, was wat moeilijker dan tegen Duitsland. Doordat, ja, Rusland ging wat meer naar voren druk zetten. En, uh, we konden niet echt onderuit voetballen af en toe. We moesten toch vaker de lange bal kiezen dan Duitsland de eerste helft. En, uh, ja, daar hadden we toch wat meer moeite mee. En ja, het was lekker dat je toch 1-0 de rust in gaat natuurlijk. En dat je ook dan uiteindelijk die 2-0 maakt. Uh, daar zie je toch dat we gewoon kwaliteit voorin hebben lopen. En de buitenkant die acties kunnen maken. En uh, voorzet kunnen geven en goals kunnen maken. Dus dat is lekker. En uh, ja, dat je dan toch... ja Die 2-1 was dan denk ik toch weer onnodig. Uh, ja. Was niet, uh, ja. Maar ja, dan, uh, daarna zie je toch dat we het goed oppakken weer. En uh, de wedstrijd gewoon makkelijk uitspelen. Ook omdat je tegen 10 man speelt natuurlijk. Ja. Hoe groot is jullie zelfvertrouwen? Nou, zelfvertrouwen. Wie, wie, wie moet jullie verslaan? Nou ja, ik denk dat een de hele moeilijke wedstrijd wordt tegen Spanje ook nog. Dus het, uh, daarna ook, uh, krijg je misschien Italië in de halve finale, het zijn allemaal lastige wedstrijden. Dus, uh, wedstrijd, dus. Maar we zullen eerst focussen op, op Spanje nu. Misschien als, als Duitsland weer van Spanje, dan is uh, het nog mogelijk om gewoon niet naar de halve finales door te gaan. Dus ja, we zullen daar eerst afwachten wat de volgende wedstrijd wordt natuurlijk. Maar... Ja, de sfeer is denk ik ook gewoon heel goed in het team. Uh, je ziet... Uh, met... is de sfeer goed? Vertel hem. Nou. Ja, omdat je wint ook natuurlijk. Ja, <laughs> ja dat is altijd nee. belangrijk. Maar... Soms zie je de donkere jongens een beetje bij elkaar. Soms de, de, de blanke jongens, maar ook door elkaar heen. Ja, maar, uh, het, is, het, het is geen vakantie, maar het is wel gezellig? Ja, het is heel gezellig. Uh, je ziet ook gewoon dat ja, iedereen met elkaar overweg kan ook. Uh, maakt niet uit wie met wie. En, uh, ja, je ziet ook als er een doelpunt wordt gemaakt, we vieren het met z'n allen. De spelers die erin komen, doen gewoon hun werk. We kunnen ook goals maken. Ja, het is... Gewoon heel lekker gaat het nu. En uh, hopelijk kunnen we dat zo vasthouden. Luc de Jong, een van de doelpuntenmakers dus vandaag voor Oranje in de wedstrijd die met 5-1 werd gewonnen tegen Rusland. En Oranje is inmiddels zeker van de halve finale. Want in dezelfde pool speelden vanavond Spanje en Duitsland tegen elkaar. En Spanje won met 1-0. Waardoor Jong Oranje en Jong Spanje zich hebben geplaatst voor de halve finale. Alleen moeten ze dus onderling nog uh, met elkaar uitmaken wie er eerste en wie er tweede wordt. Vooralsnog is Oranje in het voordeel vanwege. En het doel zal dan natuurlijk die 5-1 overwinning van vandaag. Ja, ooit werd hij zelf Europees kampioen al met Jong Oranje. Nu is Daniel de Ridder eh, wel in Israël, gastland van het EK onder 21... maar hij is er niet om te voetballen. De Ridder viert vakantie in zijn tweede thuisland... na een seizoen bij Heerenveen dat door blessureleed teleurstellend was. Edwin Cornelissen sprak met de Ridder op een parelwit strand net buiten Tel Aviv. En voor de Ridder is Israël nog altijd een beetje thuiskomen. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, ik heb veel uh, familie, uh, familie van moederskant, veel vrienden, goede vrienden ook. Dus uh, wat dat betreft is het uh, geen onbekend oord, nee. Ja. Want hoe diep zitten die roots nog bij jou? Het, weet je, bepaalde dingen zitten uh, vanuit Nederland heel diep, en bepaalde dingen zitten vanuit hier weer diep. Dus uh, het is, ja, het zit wel, er zitten wel zeker uh, invloeden en, en in roots hier. Wat zit er vanuit hier diep? Ja, nee, ik vind het eten hier fantastisch. En uh, ja, de, de warmte van, van mensen. Die kan ook heel uh, bot overkomen soms. Maar uh, ik vind dat juist wel fijn, want je weet wel gelijk waar je aan toe bent. Ja, dat zit wel diep hier. Het contrast met Herenveen lijkt me vrij groot. Herenveen, waar jij het afgelopen seizoen speelde. Ja. Of ja, ook weer niet, hè? want uh, blessure? Uh, ja, inderdaad. Uh, vanaf januari had ik een uh, nekhernia. Dus dat was vervelend. Hoe kwam je daar nou aan? Ja, dat is een uh, lang verhaal. Maar in principe kan ik iedereen uh, aanraden als uh, ze gemanipuleerd worden in de nek- en ruggewervel. niet de volgende ochtend kopbaloefeningen te doen. Het schoot er zo in. Ja, er is waarschijnlijk een fractuurtje in mijn nekwervelschijf ontstaan door een kopbal toen. En uh, langzamerhand uh, is daar een hernia uit ontstaan. En toen waren de rapen gaar natuurlijk. Ja, absoluut. Het was heel vervelend. Uh, met name omdat het uh, heel erg pijnlijk is. De eerste zes weken was dat echt, uh, ja, zat ik aan de zware pijnstillers. En daarna is je hele lichaam uit balans. Het is toch een zenuwstelsel uh, aandoening. In mijn geval was het de zenuw uh, die naar mijn uh, linkerborst en mijn uh, linkerarm uh, toe loopt. Dus ja, dan voel je je toch een beetje uit balans. Maar gelukkig is dat weer helemaal opgelost en uh, ben ik weer helemaal functioneel. Ik heb de laatste twee, drie weken ook mee kunnen trainen met de groep Berenveen. Maar het was toch wel vrij heftig als ik dat zo hoor. Ja, het was zeker heftig. Ik ben ook wel een pijntje gewend. Uh, maar dit was wel uh, flink, want het is een uh, pijn die niet veel mensen kennen, denk ik. Het is een soort van uh, kiespijn in je arm die niet ophoudt. En uh, dat houdt eigenlijk een aantal weken aan. En daarna is je hele spierenverhouding uh, anders. Dus dat is wel gek. Heb je getwijfeld over uh, jij je sportieve toekomst met zo'n blessure? Uh, nou, ik was wel even bezorgd omdat ik het niet kende. Ik kende zo'n blessure niet. Kijk, als je een enkel verzwikt of uh, een uh, spier scheurt... dan weet je gewoon, nou, dat, uh, dat gaan we nog wel eens een keertje meemaken. En dat hebben we wel uh, al meegemaakt. Hierbij had ik geen idee wat ik uh, kon verwachten en wat, uh, wat me te wachten stond. Dus ja... Daar maakte ik me in het begin wel zorgen over. Maar gelukkig was ik uh, vrij snel van de pijnen af. En uh, nou, ben ik nu eigenlijk helemaal uh, functioneel. Maar zonder club? Ja, in principe <laughs> nog wel. Uh, klopt, ik ben wel uh, met een aantal clubs... Er uh, wor wordt aan gewerkt. Ja. Uh, waar zoek je het? Binnenland, buitenland? Ja, ik, zoek, ja, ik, ik heb, ik heb uh, bijvoorbeeld interesse of uh, contact nog met Grasshoppers, mijn uh, club van vorig seizoen. Waar ik, uh, was zeker op sportief gebied had ik het daar flink naar mijn zin. Dus uh, daar heb ik nog contact mee. Nou, ja, uit die hoek is veel interesse. Ik, was daar, uh, ik heb daar toch lekker gespeeld. Uh, Nederland uh, loopt iets en uh, ik moet zeggen ook een paar buitenlandse uh, dingetjes. Wat, wat is voor jou belangrijk in de afweging? Heeft het ook te maken met uh, de plek, de locatie waar je kan spelen? Natuurlijk is, uh, is dat een afweging die je maakt. Bedoel... Want je hebt al flink wat landen gehad natuurlijk in de loop der jaren. Ja, ja inderdaad. Nee, dat is zeker uh, belangrijk. Maar uh, ja, ik ben nu wel op mijn leeftijd ook dat, dat het gaat om, uh, om gewoon nog even een aantal leuke seizoenen mee te draaien op een, op een leuk niveau. En, uh, en dat is belangrijker dan uh, of, het, of het zonnetje schijnt, zeg maar. Want uh, heb je het gevoel dat jij nog een belofte hebt in te lossen? Hè? In Nederland heb je toch hele lange tijd uh, dat stempel gehad van de grote belofte? Uh, niet naar anderen toe, maar wel voor mezelf. Kijk, uh, Ik heb voor mezelf wel bij vlagen in mijn carrière laten zien dat ik kwaliteiten heb. En dat heb ik uh, in Engeland gedaan tegen Manchester United of Arsenal, als je dat uh, opzoekt. Uh, en dat heb ik uh, in Zwitserland vorig jaar gedaan, uh, waar ook geen kleine clubs spelen als Basel en Young Boys. Dus, uh, en dat heb ik met Jong Oranje bijvoorbeeld uh, ook la laten zien. Maar inderdaad, het is niet consequent geweest en ik zou het gewoon fijn vinden om dat inderdaad een paar jaar achter elkaar te kunnen doen. Yeah. Hé, hey, nou ja, het, het volgende seizoen zit er dus aan te komen. Het is nog niet duidelijk waar je gaat spelen... maar eerst is nog eventjes genieten aan dat prachtige strand hier. Ja, dat ga ik wel even doen, ja. Daniel, de ridders volgend jaar. Waar speelt hij? Dat horen we later deze zomer ongetwijfeld. Voor de meeste nationale zwemtoppers was het Open Nederlands Kampioenschap... dit weekend een tussenstation op weg naar het WK deze zomer in Barcelona. Dat geldt ook voor schoolslagzwemster Monique Nijhuis... die in april wisselde van trainer en van trainingslocatie... Een bijdrage van Bob van der Tak. En dan gaan we naar de Dat Monique Nijhuis dit weekend de 100 meter schoolslag won... was natuurlijk geen verrassing. De Twente is op de schoolslag al jaren de beste van Nederland... en ze staat inmiddels op 31 nationale titels. Een respectabel aantal natuurlijk... maar het is nu interessanter om te praten over haar overstap. Tot aan de swimcup in april trainde Nijhuis bij Hans Elzerman... in het regionaal trainingscentrum in Amsterdam. Maar daar moest ze weg, omdat het RTC eigenlijk bedoeld is voor jonge talenten... en niet voor gearriveerde zwemmers. Daarom verkaste Nijhuis naar Drachten. Een nieuw begin in Friesland dus. Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Uh, ik, ik ging bij Hans Elzerman, uh, mijn uh, vorige trainer, nog steeds wel vooruit. En, uh, maar goed, uiteindelijk uh, ja, moest ik toch uh, ergens anders naartoe... En, uh... Ja, ik hoop gewoon dat toch al die nieuwe manier, ja, nieuwe trainingsaanpak toch mezelf ja, nog weer aan een hoger level gaat brengen. Ik bedoel, uh, ik doe wel leuk mee, maar ik hoop toch echt wel uh, dat stapje te zetten richting de echte wereldtop. En dan moet je toch soms uh, wat nieuws proberen. En ja, ik vind het wel heel erg leuk. De carrière van Nijhuis, die vorig jaar op de Olympische Spelen al in de series werd uitgeschakeld, moet in Drachten dus een positieve impuls krijgen. Onder leiding van haar nieuwe trainer Kees Robertson. En een nieuwe trainer, dat betekent ook andere trainingsvormen. Het zijn gewoon wat kleine dingen die dan toch wel, wel anders zijn. Ik moet nu ook in, in sets wat meer borstkrol en ook wat meer uh, kicks onder water. Dat deed ik eigenlijk nooit. En dat, ja, dat, Kees wil het altijd in de sets. Weet je wel, wil hij dat je structureel kicks doet bij borst- en rugkrol? Dus dat was ik helemaal niet gewend. Dus in het begin had ik echt zware benen. Ik dacht, oh. <lacht> ja, dat, dat, dat ben je gewoon niet gewend. Dus dat zou wel van die dingen, dat is net even wat anders. En meer armen, ook school, armen, deed ik eigenlijk ook bijna nooit. Met name bijvoorbeeld slag onder water, armslag, euh, hoofdpositie. Nou, dat zijn wat kleine dingetjes waar we nou euh, mee bezig zijn. Nou, valt er nog veel winst te boeken, denk je, met haar? Nou, ze heeft natuurlijk al een heel hoog niveau. Hè? Dus je kan niet zeggen van, nou ja, we hoeven alles om te gooien en we moeten dat uh, totaal anders gaan doen. Dat denk ik zeker niet. Uh, het is wel uh, uh, zo dat ik wel denk dat er, en dat, dat beaamt ze zelf ook wel, hè, dat er nog wel verbeteringen liggen. En, en daarin uh, uh, ja, probeer ik wel heel gericht. He, met uh, specifieke opdrachten uh, om haar daar uh, deels technisch... maar ook deels ook gewoon wat sterker en krachtiger in te krijgen. Ja, want ik denk bijvoorbeeld dat ze uit de armslag nog meer winst kan halen. En dat zou dan deze zomer op het WK in Barcelona moeten leiden... tot een aansprekende prestatie. Een spectaculaire verbetering op de 100 meter schoolslag... komt misschien nog wat te vroeg. Meer kans op succes is er op de niet-Olympische 50 meter... die er van nature beter ligt. Ik denk dat ik op mijn 50-school best wel medaillekansen heb als ik echt nog een stap zet. Dus uh, ik, ik soms op de swimcup 30-8. Nou ja, als ik gewoon uh, ja, richting 30 ga, dan, dan kan je best leuk meedoen. Maar goed, ik ga in ieder geval voor finale plaatsen. En een ja, 100-school zou ik echt nog wel een stap moeten zetten. Goed, ik hoop in ieder geval weer ja, wat van mijn Nederlands record af te snoepen. Die 100 meter is wel een goed niveau, maar ja, als ze echt uh, uh, over een aantal jaar uh, uh, wil meedoen op EK's, WK's en wellicht straks uh, richting de Olympische Spelen, ja, dan zal ze daar het moeten op, uh, op, op gaan moeten doen. Hè? Dus dat betekent dat ze toch sterker moet gaan worden om die 100 meter. En dat is voor Barcelona nog niet direct uh, het doel, maar dat zal wel uh, voor het volgende seizoen en daarna wel uh, de bedoeling zijn, want uiteindelijk draait het daarom. Ja, de komende jaren zal moeten blijken wat Monique Nijhuis internationaal gezien nog in haar mars heeft op de schoolslag. In Nederland is ze in elk geval onveranderd de nummer 1. Het uh, Open NK zit er dus op. Het WK komt steeds dichterbij. Eind juli begint dat in Barcelona. Bij de wedstrijden om de Gouden Spike was Ignatius Kajsa vandaag... de grote favoriet bij het verspringen. Zijn persoonlijk record van 8,43 meter is ook een Afrikaans record. Maar als het aan de atleet ligt, gaat hij alleen nog maar voor Nederlandse toptijden. Kajsa woont namelijk al jaren in Rotterdam... en wil graag voor ons land uitkomen op de grote toernooien. Als alles mee zit, kan de genees al bij de wereldkampioenschappen in Moskou... in een oranje tenue springen. Floris van de Hoorn verzorgde de volgende kennismaking. My name is Ignatius Geyza, the long jumper from Ghana. I'm a world champion 2006, world silver medalist 2005, Commonwealth champion 2006, Afrika champion, and I have a personal best of 8 meters and 43 centimeters. Uit Ghana, 8 meter 13. Dat is de prestatie die hij heeft laten noteren. Voorafgaand aan deze gouden spike, Ignatius Geyza uit Ghana. Waarom wil jij voor Nederland uitkomen? Well, um. Whatever achievement I've made in athletics, it's in the Netherlands that I stayed to get all this achievement and then I I feel it's time for me to give it back to the Netherlands. My last my remaining years in athletics I would love to do something for the Netherlands. That's why I decided to compete for Dutch. Erik van der Steenhoven, de coach van uh, Ignatius. Hij zei net al, ja, alles wat ik bereikt heb, uh, is gebeurd in de periode dat ik in Nederland uh, woonde. Dus ik wil Nederland wat teruggeven. Maar hoe ontstaat nu het plan om voor Nederland uit te komen? Nou, hij heeft eigenlijk al vanaf het begin, uh, wilde hij al Nederlander worden. Uh, ja, een Afrikaan die naar Nederland komt, weet toch dat het beter, leven beter is hier voor zichzelf en voor zijn kinderen. En, uh, dus hij heeft eigenlijk al vanaf het begin uh, heeft hij, uh, gedoeld om Nederlander te worden. Ja, het kost alleen heel veel tijd om dat uh, te bewerkstelligen. Nou, nu na die tijd, uh, na vijf jaar dat hij een uh, verblijfsvergunning heeft gehad... Uh, is het nu ook mogelijk om Nederlander te worden. En wat is het antwoord van Ignatius? Dat gaan we zien. Willem van der Worp programma-manager atletiek bij de Atletiek Unie. Ignatius Geisa, verspringer uit Ghana, wil voor Nederland uitkomen. Kan dat zomaar? Dat kan niet zomaar. Daarvoor zal hij eerst Nederlander moeten worden. Dat is hij op dit moment nog niet. Ik heb begrepen dat hij zijn inburgeringscursus met goed gevolg heeft afgerond. Dat betekent dat een paspoort aangevraagd kan worden. Op het moment dat hij een Nederlands paspoort heeft, is hij Nederlander. En op dat moment... Gaat ook het proces in gang om hem eventueel voor Nederland op sportief gebied uit te laten komen? Is het 7, 4, 3? 7,43. Ja, en dat was het resultaat wat hij al had. Staat de AtletiekUnie hem met open armen op te wachten? Ja, uiteraard. Kijk, um, voor ons is het uh, geweldig als uh, meer mensen aan de atletiek doen en helemaal als iemand uh, die bewezen heeft op mondiaal niveau uh, mee te kunnen doen als die uh, zich meldt om voor Nederland uit te komen. Marius Kranendonk, een van de Nederlandse verspringers. Wat vind je ervan dat er een landgenoot bij komt? Nou uh, ja, als dat inderdaad zo is, dan ben ik daar heel blij mee. Uh, het is goed voor het Nederlandse verspringen als er iemand een, een soort Turandi Martina komt die het verspringen in Nederland op de kaart zet. Ik denk dat wij daar als Nederlanders allemaal van kunnen profiteren. en daarna Ronald. Je moet eerst een inburgeringscursus doen. Hoe gaat dat? Hoe staat het ervoor? Ja, af dan de inburgeringscursus en dan pas de examen. En ik heb aangevraagd voor de Nederlandse nationaliteit, dus ik kijk er naar uit om mijn paspoort in een paar maanden te met de Nederlandse taal? ik begrijp veel van het, maar to reply it in het Nederlands is een beetje moeilijk, dus ik reply it in het De inburgeringscursus is voltooid uh, door Ignatius. Hij moet nu nog uh, zijn paspoort krijgen, dan moet alles rondkomen. Hij wil dan graag naar de wereldkampioenschappen in Moskou. Is dat haalbaar? Dat wil hij wel heel graag. Uh, stel dat hij binnen een paar weken zijn paspoort krijgt, dan is het, uh, dat moet Ghana hem vrijgeven. Dat hij uh, voor Nederland mag uitkomen. En dat is voor mij of voor ons op dit moment heel erg moeilijk te zeggen. Hoe die situatie uh, nu in Ghana is om te zeggen van of zij gelijk hem gelijk vrijgeven. Dan zou het heel snel geregeld kunnen worden. Maar dat is gewoon heel moeilijk. Daar moet de Atletiek Unie gewoon ook nog een beetje aan uh, meewerken. Om te kijken of zij misschien nog wat druk kunnen uitoefenen. En dan, uh, dat zou wel heel mooi zijn, maar misschien heeft hij zelf al in zijn achterhoofd uh, in, uh, van het volgende toernooi, is uh, misschien mijn toernooi, maar Moskou wordt wel erg moeilijk, denk ik. En inmiddels is hier het verspringen voor de mannen is beëindigd. De overwinning met 7,76 voor Ignatius Bajza uit Ghana. En daarmee zou hij ook het baanrecord uh, op zijn naam hebben geschreven, officieus. Ignatius Geisa, nu nog springend voor Ghana, wellicht in de nabije toekomst voor Nederland. Het was een prachtig sportweekend, een fantastisch sportweekend... met Nederlandse successen in het handbal, in het golf, het wielrennen. Het slotweekend van Roland Gros en nog veel meer hoogtepunten. Het klonk zo op Radio 1. Nadal, weer even stuiteren, weer zijn broek goed doen, zijn shirtje goed doen... En hij speelt fantastisch hoor. Nadal hier weer met een, een soort hele korte voorend die hij om het net heen krult. De baan uit Verre, Geen schijn van kans. En dan is de ploeg uit Limburg toch een klein beetje geknakt. En ze slaat ineens. Het is niet te geloven. Ze ligt op de knieën. Wat een geweldige service game. Dat is grote klasse. Serena Williams bewijst dat ze echt de aller, aller, allerbeste tennister van dit moment is. Nederland, de overwinnaar. 25, 18. In drie sets laat Nederland-Japan achter zich. Dat is grote klasse. Vanmorgen was het de vraag of hij überhaupt nog wel kon starten vandaag. Maar uh, dat deed hij dus. Sterker nog, hij wint ook de eerste match. Zijn veertiende matchenzegen van dit seizoen. Het is echt maar één rang in standen. Dat is Chris Froome en die ploeg Sky Pro Cycling heet het volgende. En de, wat gaan we dat over een paar weken vaak horen? Want wat zijn ze indrukwekkend sterk. Dat is grote klasse. De opgooi is goed en de service is goed. Maar de return is voor de beest. Oh, dan maakt hij het af met zijn voorend. Hij maakt het af met zijn ja. voorend. En gestrekt tegen het greffel. We hebben het al zo vaak gezien. Maar elke keer is die emotioneel. En dan is het feest, is het is een heel groot feest. Hier in Sporthal Rotterdam in Volendam. Weer een prijs. Weer een prijs voor Volendam.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 Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat zij geen goede dag hebben uh, gehad, maar wij hebben gewoon over. Een hele belangrijke ronde, natuurlijk, de ronde van Zwitserland. En, uh, en ook een grote hoeveelheid. En uh, ja, ik ben heel blij dat we uh, ja, dit tijd hebben gewonnen vandaag. Vanavond, als ik thuis kom, dan, uh, dan zal het uh, echt wel uh, gefeerd gaan worden. Dat maakt het me niet druk. Dat is een grote klasse. Ja, vele feestjes worden vanavond gevierd, ongetwijfeld. Uh, laatste bericht is een voetbalbericht. Nemanja Goudelje speelt vanaf komend seizoen voor AZ. 21-jarige Serviër komt van NAC, waar hij nog een doorlopend contract had... tot medio 2015. En Goudelje tekent in ook maar een is voor vier jaar. En wat AZ voor de middenveld betaalt, dat is niet bekend. Einde van langslijn, Lijn, u hoort het. Zo rekt het oog met John Jansen van Galen. Wat mij betreft nog een heel fijne avond. En tot snel. Dag. Straks op Pink Pop. Nu al op Radio 1. Akoestische live-optredens van Kensington. We Handsome Poets. Blauwtzen.